Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Michael hoeft voorlopig het land niet uit. Hij en zijn Armeense moeder hebben samen een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend. Het parool schrijft dat het dan de bedoeling is dat hij bij zijn vader gaat wonen. Die heeft al een voorlopige verblijfsvergunning. De deadline voor het vertrek van Michael en zijn moeder was eigenlijk vandaag... maar is niet meer van kracht nu er een nieuwe aanvraag is ingediend. De aanklacht tegen Donald Trump in de zaak rondom verkiezingsinmenging is herzien. De beschuldigingen zijn iets aangepast na een recente uitspraak van het Hoge Rechtshof. De beschuldiging dat Trump het ministerie van Justitie onder druk wilde zetten is geschrapt. Wel blijft hij verdacht van het ongedaan willen maken van zijn eigen verkiezingsnederlaag. Een uitzondering op de strenge stikstofregels voor nieuwe projecten lijkt er voorlopig niet te komen. Wetenschappers hebben geen grens kunnen vaststellen waar die projecten onder zouden moeten blijven. De provincies hadden daarom gevraagd. Er is meer onderzoek nodig om zo'n grens te stellen. Kamala Harris gaat donderdag samen met haar kandidaat vicepremier een interview geven aan CNN. Het is voor het eerst sinds de start van de campagne dat Harris een interview geeft... Het uitblijven daarvan werd bekritiseerd door republikeinen en de media. Bij de politie zijn dit jaar 2400 meldingen binnengekomen van nepagenten. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Toen werd 400 keer melding gemaakt van een nepagent. Meestal nemen de criminelen telefonisch contact op en stellen ze dan voor om een agent langs te sturen die waardevolle spullen vervolgens meeneemt en veilig stelt. Uiteindelijk zien slachtoffers die eigendommen nooit meer terug.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 because uh. could ever care for me.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 Haar dag begint, gordijnen dicht, de eerste uren nog niet aan. tegen mij Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aardappelen. Voor begonnen zelfs in fabrieken kwam van overal. Zijn eigen stem, op elke stijger klonk een leer. Van Pallia's of Jeruzalem, heel drie bestond nog meer. Maar ieder zijn eigen stem, op elke stijger klonk een leer. Jeruzalem